Zo, so. ja, het was een beetje een rommelig begin uh, deze avond. Maar dat heb je als je niet op zit te letten en je, bij, je bent met uh, instellingen bezig. En dan vergeet je er eentje goed te zetten. Ja, dat kan gebeuren. Uh, ja, daardoor ben ik een klein beetje van slag af. En je zal wat achtergronddingetjes horen nog eventjes. Maar een beetje Zo... So. Altijd leuk. Kijk, dat is al beter. Ja, dat wilde ik zien. Goed. Eh, het hoort er gewoon een beetje bij. Het is al lekker. Zo oh, ja, ik, ik had me eigenlijk voorgenomen, omdat het volle maan is, om het daar ook een klein beetje over te hebben. Eh. Uh, Kijk, als ik het uh, erg uh, koud uh, ga zetten, dus de, de, de wetenschappers zeggen uh, de maan is een hemellichaam en dat weer weerkaast uh, licht en, en dat weer weerkaast is uh, zonlicht. En uh, de, de volle maan is dan de, het helderste moment van de maan uh, tijdens de maancyclus. Ja. Uh, en uh, de, de er meer, meer, meer of minder zonlicht uh, schijnt op de maan, er zal de maan helderder of minder, hel... helderder of minder helder zijn, uh, soms ook niet zichtbaar. Uh, en, uh, en dat soort uh, grapjes. Uh, ze krijgen dus de maanfases vanaf uh, nieuwe maan uh, aan toenemende maan. Uh, eerste kwartier, laatste kwartier, halve maan, volle maan, enzovoort, enzovoort. Maar ik wil het dus eigenlijk even over de volle maan hebben. Um, het is ook de, de, de enige keer dat je een maansverduistering kan krijgen met een volle maan. De maan is dan helder, alleen dan schuift de aarde tussen de zon en de maan in heel eventjes... om hem toch heel even pikzwart te maken. Uh, ja, als je dat vindt, de, de, de maan wordt aan, dan ook een klein beetje bloedrood... Ja, ik denk dat de beste beschrijving is, hij wordt niet zwart, hij wordt eerder bloedrood. Uh, en dat is een, heel mooi, heel mooi, is een hele mooie verschijning, dat is heel, heel mooi om te zien. Ik heb het een paar keer uh, meegemaakt en dat is dan prachtig. Uh, ja, als je dan dus buiten bent in de natuur tijdens een ver verduistering. Dan voel je gewoon, je voelt hem gewoon aankomen, bijna zou ik zeggen. En het wordt ook stil, uh, hetzelfde geldt met een zonsverduistering, met een, als er een nieuwe maan is. Um... En, uh, de, de dieren worden onrustig en, en sommige dieren worden zelfs heel stil. Uh, de dieren, hè, ze, ze voelen het gewoon aankomen. En dan is het heel prachtig om, om, om te zien... Maar dat is een zijspoor. Dan wil ik het misschien een andere keer nog uh, over hebben. Over de maans- en zonsverduisteringen. Nu niet. Nu heb ik het echt over de volle maan zelf. Hè, dus uh, waarop ze uh, op haar helderst is. Uh, de, de, de maan uh, in vele tradities wordt als een uh, dame beschouwd. Uh, en dan hebben uh, sommige. Gelo geloven voor een symbool voor de godin en de volle maan is dan dus uh, ja, de moeder en de de, de godin uh, uh, in de volheid van van van haar leven uh, ja, haar hoogte. Uh, zoals ik al zei, de wetenschappers zeggen van, nou het, het, het is een hemellichaam, het is een een grote steen. En daar komt licht tot daar komt zonlicht op dat we teruggekaasd zijn. Afhankelijk van uh, de, de periode in de maand uh, komt daar meer of minder licht op. Uh, maar dat uh, ja neemt niet weg dat, dat de maand toch nog steeds, uh, zoals ze in de tegenwoordige tijd, uh, tot de verbeelding spreekt van de mens. Uh, denk maar aan de, uh, uh, aan de mythes die er omheen uh, worden gebracht. De weerwolf is daar dan een, uh, een, een bekende van. Uh, uh, uh, ook het beeld van wolven die huilen bij de volle maan. Uh, je hoort ook dat kinderen uh, rond de dagen van de volle maan uh, toch wat drukker zijn. Dieren zijn vaak ook, uh, uh, ook, wat, uh, ook wat drukker. Uh, ja, alsof de maan dan, dan toch extra energie met zich, uh, met zich meebrengt uh, de bekendste mythologie is de weerwolf hè? De, de, de, de, daarvan wordt gezegd dat een mens bij een volle maan de gedaante van een wolf aanneemt en ook alleen bij uh, bij, bij volle maan wat hoorde je hier ehm <lacht> um... En dan uh, zijn, zijn er ook genoeg volksverhalen die dus tot de verbeelding uh, spreken. Misschien is men wel bekend met de witte wieven. En, en uh, witte vrouwen uh, of witte lichtjes in de, in de mist. Dat is zover ik de legende dan, uh, dan, dan ken. Uh, zo wordt er ook gesteld dat... Je, dat, is een, dat... Dat bepaalde kruiden het beste geplukt kunnen worden met de volle maan zodat ze hun ja geplukt worden terwijl ze dus de meeste kracht bezitten. Ja, om dus de maximale werkzaamheid te, te, uh, uh, te krijgen van uh, de uh, van, van, van, uh, van, van die kruiden. Van die kruiden. Um... Sommige, sommige uh, geloven geven ook namen aan, uh, aan, de, aan de volle manen. Dus uh, nu zeggen sommige geloven het is, uh, eens even kijken, de Kuistmaan of de stormmaan. Eh, de, de laatste uh, winterstormen kunnen dan uh, nog uh, gebeuren. Uh, de, de tijd van uh, kuis, uh, de Kuistmaan, de opruimen... Uh, en dat we de, de tijd van de lente of de voorjaars schoonmaak uh, komt er dan aan. Uh, de aarde bereidt zich uh, bereidt zich toch voor op de lente. Nee, we hebben het al gezien met sneeuwklokjes, krokussen en uh, narcissen. Uh, natuurlijk kan je zelf dan ook uh, de aarde voorbereiden op uh, Planten op het toevoegen van planten, hè, zodat je zelf in je eigen tuin daar, daar wat mee doet. Maar ook kijken naar jezelf, hè, kijken naar wat er veranderd moet worden, een persoonlijke grote schoonmaak houden en, en, en dan daarmee toch gewoon een, een, een balans uh, zien te vinden tussen licht en donker. En ja. En, en in heel veel stromingen gaat men nog uh, voorbereidingen treffen voor 21 maart, hè, de lente-equinox. Daar, uh, daar vertel ik dan wat meer over in de uitzending van de 19e. Dat is een paar dagen voor de 21e. Dan hebben we, niet vergist de, 21, de, de ook een paar dagen voor de zonsverduistering. Dus dat kan ik gelijk in ene keer meenemen. Uh, ja voor, voor mij staat persoonlijk uh, uh, de volle maan dus uh, echt voor de moeder heh, de, de, de, dan kan je denken aan de de moeder uh, ik heb van de pa, pas terug heb ik uh, Epona aangehaald en uh, dat is voor mij toch een belangrijke moedergodin. Uh, omdat ik veel met uh, paarden werk, is dat, uh, uh, is dat uh, voor mij een hele belangrijke Godin. Ze dus is, is, is de moeder en beschermt Godin of, um, een beschermvrouw van, uh, van, van, van paarden en reizigers. Maar laat ik eens heel even kijken op de chat en kijken wie er allemaal zijn. Behalve de opreet en de dreadhead zie ik ook Els, Bus, Herman. Uh, en ik zit even te kijken en hij zegt dat het uh, toch al. Uh, uh, dat, het, dat hij regen gehad heeft. Ik heb een beetje wel al zitten. Uh, uh, Nee, dus hij zit er op, op te wachten. Schijnt, eh, het schijnt in Nieuw-Zeeland erg droog te zijn. Uh, dus... Uh, ...altijd leuk om... Uh, ...om... Uh, ...dat even toch te horen. Uh, uh, natuurlijk Lynn... Marcus, uh, Possetje. Ja, nou, hij heeft uh, ...en uh, Hemmen. Uh, nou, ik zou zeggen... Nou, het is toch heel uh, uh, als je je geroepen voelt om, uh, hey, als je zit te luisteren en je wilt wat inbrengen, dan kan je natuurlijk uh, gewoon naar de radio-webchat uh, komen. Ehm en inderdaad, de Dreading ziet, ik zit even terug te lezen. En Dredd zegt op de, zegt ook heel terecht dat uh, de, de volle maan van vanavond de kleinste is dit jaar. Uh, we kunnen nog uh, we kunnen nog een aantal supermanen verwachten. Dat betekent dat de maan wat dichterbij staat. Uh, En dan is hij extra groot. In dit geval is hij extra klein, wat sommige mensen een mini maan noemen voor leuk. Um... Um... Maar goed, ik was dus bezig over het feit dat uh... Uh... Uh, de volle maan dus eigenlijk de de moeder de, de, moeder, de, moeder, de moedergodin uh, verbeeld. Eh, of of verbeeld, uh, in het tekenstaat van de moedergodin, dat kunnen er heel veel zijn, uh, ik heb het Pona even al uh, even rustig uh, even, even genoemd. Um... En een andere. Die ik zo snel even uit mijn hoofd heb, is, Arianot, ook de weven van het Vildes levens, maar ze is dus ook de ja, de, de, de, de, de vrouwen van de, de toren van de, de spirale toren. Ja, dus de spiral tower zoals ze in het Engels dan, uh, dan heet uh, en ze zeggen en ja, ze, ze, ze staat dus is ze, ze, een van de moeder uh, godinnen uh, ze, ze is dan dus moeder van de, de goden Dylan en uh, Leu uh, Ja, en zo kan ik nog wel een aantal uh, moedergodinnen noemen. Uh, de lente ko uh, komt eraan, dus de, uh, de, dus de, de maan kan ook, uh, staat dan ook in het teken van, uh, vind ik dan zelf, uh, van Blodewet. Uh, die in het teken staat van bloemen, de lente die eraan komt. De, zelf, ook, zelf ook gecreëerd uit bloemen. ik uh, uh, kan hele en ja zo is er een hele lijst met met met die daar toch om omheen zitten. zelf vier ik niet direct maanfeesten dat een dat andere dan weer dan dan weer wel en dan echt het vereren van de maan. Het kan een hele mooie ceremonie zijn. Ik, uh, alleen ik heb uh, daar uh, persoonlijk geen, uh, ge ge geen band uh, mee. Ik vier, wel, vier dan wel de acht jaar die in mijn traditie vallen. Uh, maar ik voel me niet geroepen om maanfeesten te, feesten te vieren. Dan, uh, dan blijf ik bezig. Uh, alzo maar ik heb ze wel, wel eens, ik heb ze wel eens bijgemogen gewoon uh, meer dan eens dan uh, ik kan ik eerlijk uh, kan, ik, kan ik eerlijk uh, be, bekennen en ja het, het, het is dan best wel een, een heel mooi feest zeker rond deze tijd van het jaar dus, uh, met de benamingen die ze dan uh, die ze dan heeft uh, ik ben zelfs een traditie, traditie tegengekomen die zei het is de zaadmaan Dus je begint met het uh, zaaien van planten en plant, eh, het planten van vruchten en, en dergelijke. En zo, en zo heeft dus elke maand wel zijn, zijn eigen volle maan dat is uh, best, wel, uh, best wel interessant om, uh, om daar, daarover te lezen, erover te leren. En ja, daar, daar toch ook een, het er een klein beetje over hebben. Ik heb... Uh, uh, en, ja, ik ben daar best wel in, ge, in, in geïnteresseerd. Zeker ook met de, met de legendes die daar dan nog om, om, omheen uh, uh, zitten. Ja, um, Ik had het al eerder over uh, een van de legendes, de, de, de Witte Wieven. Uh, uh, uh, ook wel bekend als zijn uh, uh, Witte Juffers, de Witte Joffers, de Witte Vrouwen. Uh, en alles wat, je daar nog maar verder, uh, wat er nog maar verder op, uh, op lijkt. Uh, dat heeft zijn oorsprong eigenlijk al in, uh, in wat men, men noemt toch ja, de Gemaanse tijd: de, de, de tijd van de Gemaanen. Uh, en kelder voordat de Romeinen ons kwamen pesten. Uh, er zijn uh, het is een beetje een grijs gebied, want zeker weten het niet, maar het, het wordt verondersteld. Um, en je ziet het in, uh, dan in feite, uh, uh, er zijn toch sporen aangetroffen uh, dat, dat, uh, dat, dat er over gesproken, uh, uh, over gesproken wordt. Uh, het, wordt, uh, het wordt al gezegd dat, dat ze dus, uh, dat ze dus uh, ja, rond, uh, ronddolen, uh, vaak in de mist. Dat dan ook nog eens verteld, uh, zeggen, zeggen sommige mensen. Uh, uh, ze zijn ook vaak ook in het, uh, in het, wit, uh, in het, in het wit of vuilwit gekleed. En sommige uh, mensen zeggen dat, het, uh, dat ze verband hebben met. We... Dan, uh, dat het wetende wijven zijn. Dus ik mag zeggen: het zijn waarzegsters. Voor mij is een waarzegster niet iemand die de toekomst voorspelt, maar uh, letterlijk. Dus waar zegt, de waarheid zegt. Uh, in de zin van uh, ja, raadgevingen, hè? Uh, Waar ze zouden weten wie je bent, wat je doet, uh, wat je zoekt en helpt je op je pa pad. Uh, ze geven dan advies. Uh, al, al zie je natuurlijk wel, uh, dat is dan vaak de, de Hollywood-versie van, uh, van, van, van waarzeggers. van van waarin de oorspronkelijke zin des woords uh, zijn het uh, ja, raadsvrouwen. Uh, en dan zit je toch een beetje in de traditie van, van, van, de, van de hekserij. Uh, die met volle maan dus uh, ja, de meeste kracht hebben. Want de, de, de volle maan is de, godin, uh, zijn, is de godin op haar hoogtepunt. En dat is dan best wel... Uh, Um... Ja, en, en als je dus naar, naar, naar de cyclus uh, gaat kijken, dan, is, dan zie je dus, in de, dan zie je dus en erbij uh, dat elke maand ongeveer, uh, dat is dan afgerond, 14 dagen, hè, dat tussen een volle maand en een nieuwe maand ongeveer 14 dagen zit. Het is een... Uh, natuurlijk is dat een afgerond getal, want zo exact en netjes is het uh, uh, natuurlijk niet, want dat komt door de omloop uh, van, de, van, de om de, van de aarde om de zon en de maan om de aarde. En natuurlijk, uh, ook, en natuurlijk ook de aantrekkingskracht aantre uh, uh, tussen de drie onderling. Hè? Ze hebben invloed op elkaar. Uh, uh, en dus het is, nooit, het is een afgeronde berekening. Eens even kijken. Oh, ik zie dat postje een vraag heeft. ik stellen? Ik ga heel even naar het je even kijken. Uh, even kijken. Ja, uh, de aarde draait om de zon en dus heel veel dagen. Dat is toch een... Uh, alles is natuurlijk schillig. En dan opeens de kalender is precies netjes afgerond. 50 plus een, plus een kwart. Dat is toch een mooi waar te zijn. Ja, uh, nou daar had ik het net eigenlijk over. Ik had dus nog niet op de chat uh, gekeken. Dred geeft ook al antwoord. Die, die kwart is ook niet exact. Eh... Uh, uh, dat, dat, dat komt... Eh... Uh, uh, de, de natuur is ook niet exact. Uh, de ene keer zal, uh, zullen de voortekenen van de lente. Uh, nou, die zijn nu al. Uh, halverwege februari al te zien. Uh, maar ik heb. Jarig, uh, ik heb wel eens een, een jaar gezien, dan waren de voortekenen van de lente pas ja, rond deze tijd. Uh, dat, dat het maart was, voordat dat je dat dus, uh, dat dus zag. Het enige wat je dus wel ziet, uh, is dat de, de dagen langer worden. En dat er dan een dag is die uh, exact ja, gezien van het menselijk oogpunt... Uh, ja, ongeveer, ongeveer even lang is. He, dus dat het, het, het aantal dag ligt. Dat, het, dat het, het verschil tussen zonsopkomst en zonsondergang... Dat dat, maar zeg, twaalf uur is hè, volgens de menselijke berekeningen. Uh... En dat is de periode waar, waar we nu naartoe gaan. Oh. Ja, ik heb inderdaad een verstopte neus, jongen. Dat is heel erg. Dat is niet leuk. Uh, Dred gaat, daar, uh, gaat, daar, uh, gaat daarop verder. En die zegt inderdaad ook heel terecht... dat, dat die 24 uur die wij hanteren... Uh, het gemiddelde is over, over een heel jaar. Uh, de mens uh, is het enige wezen wat... Graag op, uh, wat, wat graag zeer exact werkt. En ik heb zoiets van: Ja, de, de, de natuur doet dat niet. Dus waarom zouden wij dat wel? Kijk, uh, elk die heeft wel zo zijn gewoontes en zijn routines. En dat zie je in de natuur ook wel terug. Hè? De maan is daar dus uh, zeker wel een voorbeeld van. En ja, nogmaals, gemiddeld genomen. Uh, Zou zo je inderdaad merken dat het dat de tussen de volle maan en de nieuwe maan, dat daar gemiddeld genomen zeg 14 dagen tussen zit? Uh, en je ziet inderdaad ook wel dat rond dezelfde periode in het jaar dat uh, de schapen gaan lammeren, dat. Uh, en dat, dat, dat uh, paden bronstig worden, uh, dat uh, kippen wel weer aan de leg gaan en, en, en dergelijke. Dat heeft onder andere natuurlijk ook te maken met hoeveel, licht, uh, hoe, hoeveel daglicht komt er dan binnen. Hè? Daar, daar gaat het een beetje om. Uh, maar ik zit lekker gezellig af te twalen, uh, al vind ik dat helemaal niet erg. Ik vind het eigenlijk dat, dat draagt bij aan de gezelligheid. <laughs> Um... Maar even even terug, uh, want er zijn ook geloven die uh, hey, er zijn ook uh, stromingen binnen uh, uh, rekening ik heb het dan over uh, heidense stromingen ik weet niet hoe het christendom, het jodendom of de islam er tegenaan kijkt uh, als iemand mij dat een keer wil of, uh, of hoe de er tegen de maanden kijken, als iemand dat een keer wil doen nou graag daar leer ik er ook van. Uh, dus er zijn zoals bij pijnen uh, stromingen uh, die zeggen: het is de dode maan. Uh, en, en als betekenis daarachter zeggen ze dan: uh, uh, ja, het is toch de tijd van het jaar waarin alles nog uh, dood of in slaap is. En dat bedoelen ze er eigenlijk mee. En. Ja, dan zeggen ze ook, het is ook gelijk de bescherming tegen ruzies en twisten. Nou, dat vind ik niet helemaal waar. Uh, uh, nou ben ik niet iemand die snel ruzie zoekt. Ik ga een ruzie. Uh, maar ja, uh, dan kan het wel... vast uh, wel, wel, wel iemand een stelnetje zijn waar een onenigheid uh, is. Uh, uh, uh, of een ruzie. Uh, ja, helemaal beschermend doet het niet. Waarom vind ik zelf uh, ja, de zaadmaan uh, of uh, de stormmaan wel een mooie. Hè? Want het kan nog lekker stormen zo, uh, zo deze maand. Uh, we hebben er al een paar gehad. Ik kan me niet verbazen dat we er nog een paar in het uh, vooruitzicht uh, krijgen. De Kuisman vind ik wel een mooie, maar, mooie benaming. Dat het in de teken staat van, de nou, dat we aankomend uh, voorjaar, hè, de schoonmaak staat dan voor de deur. Uh, we gaan heel veel mensen mee, uh, mee beginnen. Uh, sommige mensen noemen hem me zelfs de sneeuwman, hè, omdat het ook nog kan sneeuwen in maart. Uh... En zo kan je nog wel heel even, heel even lekker doorgaan. Wat ook belangrijk is uh, met, de, met, met de maan en dan zeker met de volle maan, is dat je ook rekening mee, wat meer rekening moet, moet houden met de getijden. Want je hebt dan natuurlijk ook uh, het springtij. Eh, dat is dus uh, eh, de, de, de, de springtij, nou, dat is in feite dus... Uh, uh, de, de, ...het getij waarin het verschil tussen hoog en laag water het grootst is. En dan moet je dus rekenen dat dus hoogwater hoger staat dan normaal... ...of dan hoger is dan gemiddeld, maar laagwater water staat ook lager dan gemiddeld. En... Ja, dan wordt dus eigenlijk... Uh, ...geteld... ...dat is, nou, nogmaals weer, weer die 14 dagen gemiddeld genomen. Uh, dat uh, springt hij dan, uh, dan, dan voorkomt? Want dat komt eigenlijk omdat dus, uh, de, de zon en de maan in, in feite ja, in dezelfde richting uh, staan. Dus in feite op hetzelfde moment aan het water trekken. Uh, dus ze staan in elkaars verlengde. En da daardoor komt het dus in, in feite dat ze dus, uh, elkaar maximaal versterken. En. Ja, zo, zoals dus ze zijn, dat komt uh, hoofdzakelijk voor uh, op het moment dat dus zon, maan en aarde in één rechte lijn uh, staan. Denk aan volle en nieuwe maan. En dat het, dan, uh, dat, dat het in die periodes dan voorkomt. Uh, sommige mensen zeggen zelfs uh, dat, dat, dat het weer dan ook uh, spontaan zou kunnen omslaan en dat uh, een, een droge periode overgaat in een uh, wat nattere periode of andersom. Uh, nou, ik zag eerder op de chat al dat Herman uh, al, al zei, uh, ik zie dat ook binnenkomt. Uh, dat het uh, dat het weer dat het, dat het toch weer lekker uh, geregend uh, heeft bij hem, dus ik denk dat het dat de, toch uh, ja dat het er toch wel mee te maken kan hebben, dat weet ik echt, ik denk het wel. En uh, er gaan natuurlijk ook uh, langzaam en zeker natuurlijk ook uh, de lette feesten gaan. Hè, uh, de, Meesten hebben dus nu hun vaste periode tot Pasen. Uh, in het Engels, gek genoeg, heet het ook: Lent. Lenten, maar dan zonder E. Uh, uh, en ik zie, oh, ik zie op de chat uh, dat red ook zegt dat we uh, vandaag ook de verschillende Lentefeesten gaan beginnen. <laughs> Oké, okay. leuk. Um... Even kijken, wat zegt hij erover? Uh, Dagsluiting van het Chinese Lentefestival, een jaarsviering met. Dan daar een dag? Oh, wat leuk. En voor de Hindoes was vandaag het Holy Bakwa Festival, het Feest van de Kleuren. Oh, dat is wel interessant. Ja, ik kan me dat best wel voorstellen dat ze dat nu, uh, dat ze dat, dat nu doen. Eigenlijk met name, ja, omdat. Uh, uh, uh, uh, ja, hoe kan ik dat beste... Uh... Oh, uh, ja, de, de lentekleuren komen er, eh, komen er even aan. En wit en geel hebben we gehad. Ik weet niet welke uh... nou, paars komt dan uh, naar, voren, hè? Ook naar... naar voren. Want hier hebben we ook een pandje uh, dat, dat, dat, dat heet de bluebell. Dat is meer dan zo'n uh, paarsachtig. Dan weet ik niet uh, uit mijn hoofd welke kleur krokus ze kunnen hebben. Als iemand mij dat kan vertellen, dan zeg ik dankjewel uh, en dan zou ik het ook zeker even zeggen. Um... Ja, uh, uh, ja uh, en, en zo gaat het dan toch weer. Uh, zo, zo zie je dat heel veel mensen toch een, een beetje dezelfde thema hebben. Uh, uh op het uh, over de wereld heen uh, in ieder geval op het noordelijke halfrond uh, zie ik dat hem, zie ik dat nu een beetje terug <coughs> uh... even kijken even verder lezen wat Red erover over zegt over het feest uh, eens even kijken hoor dus het is een hinder Indoïstisch feest dat jaarlijks rond de maand maart gevierd wordt. En in feite een combinatie is van een lentefeest, een feest van de overwinning van het goede op het kwade en een nieuwjaarsfeest. Oh, dat is een mooie combinatie. Dat is een hele mooie combinatie. Ja, oeh. Die combinatie ken ik verder eigenlijk niet. Nee. Uh, ja, wel natuurlijk het lentefeest, hè. Uh, dan natuurlijk de lentefeesten, hè, de, de viering dat de dagen langer worden. Uh, dan natuurlijk de lente equinox dus het, het begin van, uh, van, van de lente. Uh, en uh, dergelijke. Um, ik vind dat ik een beetje uitgebabbeld uh, ben. Misschien dat ik nou... Dus ik ga een muziekje erin gooien. Als uh, mensen. We, en als het muziekje. Tijdens het muziekje. wil ik, me, wil ik mensen uitnodigen om op uh, Teamspeak te komen. Maar uh, wachten heel even met. tot de muziek is afgelopen. En. Uh, uh, uh, dan, dan kunnen we daar nog heel, even lekker, uh, kunnen we nog heel even. met een aantal mensen verder praten. als ze, de, als ze willen. Anders ga ik in mijn, eentje, in, in mijn eentje verder. Dat is ook niet zo erg. Maar eerst even. een muziekje. En ik vind dat ik een toepasselijk muziekje erin heb, uh, erin heb gegooid. meeste heb uitgezocht en dat ga ik nu even draaien. She sings the last chorus begins with a voice as gentle as winter's lace and he thread through the wheel it is fed. Enter your channel. Oh. Hoi, hoi. hoi, hoi. Ik zie dat Puzeski is binnengekomen. En jij ja, kunt twee keer. Heel raar echo, dus ik ga er even één uitzetten. Oh, nu is het al opgegroeid. Doet dat? Uh, uh, ja. hey. We hebben hier nog geen storm te weg te doen, maar dan... Uh, waar is de... Wacht, ik, ik ga even... Ik bel u even opnieuw, hè. Nee, ja. is goed, is goed. Nou, zou dat... Ja, nu heb ik je eenmaal. Oh, oké, okay, perfect. Ik, okay. weet ook, ik weet ook niet waarom, maar dat, dat laatste keer stond ik er vier keer in, opeens. Maar, um... Ja, uh, dat kan. Um, maar wat is jouw uh, binding met de volle maan? Laat ik het even zo vragen. Als je er eentje hebt. Nou vroeger toen ik, uh, toen ik wel eens aan drugs deed. Toen vond ik voedoo ook wel interessant. En uh, toen had ik zo'n voedoo trucje geleerd van iemand. Dat je zeg maar oh een beetje van. Uh, ja je zegt like ai. Maar dat, daar heb je wel gelijk in hoor. Want je kan beter denk ik niet met voedoo bezig zijn. Maar dan had ik zo'n trucje geleerd. Dat als je het oog vocht een beetje van een hond. Het oog vocht. Dan moet het wel een gezonde hond zijn natuurlijk. En als je een beetje van dat oogvocht in je, in je eigen oog smeert, zeg maar, dat je dan van de hond gaat leren. Dat had ik een keer van een voodoo man gehoord, hè? En, uh, en dat heb ik dan gedaan en dan sindsdien begon ik me ook heel erg te interesseren in de volle, in de volle maan, hè. Want dan, dan kon, mm. ik echt, toen kon ik echt s'nachts uh, als een weerwolf uit het raam kijken naar de volle maan. Uh, maar dat doe ik al uh, heel lang niet meer. Dat is wel apart inderdaad. Uh, dat da, had ik inderdaad nooit, uh, nog nooit eerder gehoord. Uh, maar heb je nog steeds een interesse met me in de volle maan desondanks? Of heb je zoiets van, uh, ook dat is wel afgenomen? Euh, nou, toevallig dan, euh... dan werd ik laatst... Uh... Uh, uh, to toevallig... uh, twee jaar geleden had ik... Dan vroegen de geleidegeesten die ik heb... Die vroegen hmm. of ik een liedje wilde spelen voor de maan. Uh, oh. Voor de maan. En dat was eigenlijk een beetje tegen mijn zin in. Want ik, ik, ik heb altijd een beetje... Ja, ik weet nooit precies wat ik van mijn geleide geesten moet denken. hè, dat snap je. Mm -hmm. want, uh, maar in ieder geval, dat deed ik dan. Met mijn gitaar dan ging ik zo'n liedje spelen voor de maan. Mm -hmm. En dan uh, twee jaar later. Toen werd ik opeens nachts wakker. Midden in de nacht. En toen had ik de ramen open. En toen, ja. toen, toen begon opeens de maan tegen me te praten. Even. Voor, voor heel even. Uh, uh, ja, dat vond ik wel interessant. En dan... Maar het is niet zo dat ik dan elke dag zeg maar, op de maan let, dat dat ook weer niet. Zeg maar, wel, wel als ik in de natuur ben. Nee, maar... nee. In, als je in een grote stad woont, hè, dan word je zo snel afgeleid door de, door de dagelijkse zakelijkheden en zo. Ja, ja, ja, ja, dan heb je ook meer, meer uh, lichtvervuiling. Uh, de, de, maar ik zeg, ook, ik, ik, ik geef je gelijk wat dat, wat dat betreft. De maan komt ook het beste tot haar recht. Als je inderdaad in de vrije natuur bent met zo'n. Ja, met zo min mogelijk licht om je heen, want dan is zij in feite je, eigen, je, je enige ja, gids inderdaad, om maar even zo te zeggen. Uh, uh, ja, en ook de, de nachtdieren, hè, die komen dan zeg maar, speciaal, die worden dan ook speciaal wakker door de maan. Dus uh, ja, dat, dat, dat, dat klopt in, uh, in, in, in, inderdaad. Uh, dat is... Uh, dan zie je inderdaad heel veel om je heen. Uh, weet je ook wat, uh, wat, wat over de legendes die om en bij de volle maan dan zitten? Of heb je zoiets van dat, uh, dat, dat dan weer niet? Nou, de, de, de volle maan was in de oudheid. En in, in, in, in, in de oudheid was uh, vuur. Het was eigenlijk alleen maar voor de rijken. Want alleen de rijken konden s'nachts licht hebben. En dan de gewone mensen zoals jij en ik, die hadden helemaal geen geld van vuur. Nee, ja, dat klopt. Of tenzij ten je bevriend was met een rijk persoon. En dus was de, de nacht was altijd duister. En dan tenzij de maan ging. Dan kon je nog een beetje zien in de nacht. En dan, ja, dan had je nog een beetje uh, nachtleven. Dus dan, uh, en, dan, uh, en dan in de nacht dan ga je toch altijd weer totaal andere verhalen vertellen aan elkaar. Weet je wel. En dan ja, diep... dat, dat, klopt, dat klopt. Kijk, uh, kijk in, in die tijd waar jij het dan over hebt. Gingen de mensen inderdaad dus uh, ja, slapen als het uh, donker werd. Uh, die gingen dus letterlijk met de kippen op stok. Nou komt het spreekwoord ook vandaan. Uh, nu betekent het vroeg naar bed gaan. Uh, maar inderdaad, uh, de, de, de, de gewone man die uh, heeft heel lang uh, geen, uh, geen huislichting gehad. Ja, misschien een, uh, een, een, een, een, een vuur. Uh, hè. Het gekken is, in, in, ten tijd van de, van, de, van de Viking's had elk huis wel vuur. Uh, maar ook dat was heel, uh, heel zeldzaam, mm. uh, omdat, het toch, uh, omdat men toch ook weer vroeg uh, zijn bed uit moest om werk te verrichten. Want ja, heel... nou, het, uh, het, het, het, vergaren, het vergaren van eten was al flink veel werk hè, in de oudheid. Ja. Hè? Dus dan, Juist. Dus laat staan dat je nog geld overhoudt voor, voor hout, voor puur en Dat was zeg maar een luxe. Ja, de, kijk, geld zoals wij dat nu kennen, dat, dat heeft ook zo zijn evolutie natuurlijk me, meegemaakt. Uh, dat, dat begon natuurlijk met ruilhandel en daarna werd dat uh, zilver. Uh, zilver is heel lang nog gebruikt. En inderdaad, hoe rijker je was, hoe meer je je kon voorloven. En ja, de, de eerste levensbehoeften is, uh, een van de eerste levensbehoeften is inderdaad eten... E e eten en drinken en een dak boven je hoofd. Kijk, je hebt natuurlijk vuur nodig om te kunnen koken. Dus, dus iedereen had wel vuur, alleen ja, hoe armer je was, hoe, uh, hoe zuiniger je, je was met je brandstof. En, nou, en er je ging ze al... ook, ook eerder naar bed. Er waren ook tijden dat mensen gewoon rauw vlees aten. Want uh, rauw vlees ja, is best wel lekker, hè. Dus dan, dan, dan heb je ook geen vuur nodig per se. En dan ga uh, uh, je we heel uh... weer terug hoor. Sorry? We gaan heel ver terug hoor. Nou, de uitvinding van het vuur, ik weet ook niet precies wanneer dat gedaan is hoor. Maar dan, dat uh, verschilt van cultuur per cultuur hè. Mm. Uh, maar in ieder geval, ik heb wel eens uh, één keer voor de grap rauwe kip gegeten. Omdat ik een uh, Afrikaanse meisje had toen. En die, die, die, die deed dat gewoon vaker, uh, rauw vlees eten. En het is best wel lekker. Alleen, uh, alleen word je er erg voor gewaarschuwd tegenwoordig omdat het vlees wat je in de supermarkt koopt, is natuurlijk altijd al een week dood. Hè? Zeg maar. Dus dan, dan is zeg maar, de dood al helemaal aan het broeien in dat vlees. En dan, dan kan je het beter zeg maar, koken hè? dan op, bakken. Dan, dan dood je al die bacteriën weer. Hè? Ja. Maar op zich is het wel. Ja, lekker. dat klopt. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat is het nadeel van, van de tijd waarin wij nu leven. Uh, omdat het zo'n zo lange ver, zo lang verwerkingsperiode heeft. Uh, is het inderdaad beter om het uh, goed, dorn, uh, uh, ja, goed te verhitten? Eik, dan kan je nog steeds bijvoorbeeld. Uh, kijk, fleur American bijvoorbeeld. Dat is inderdaad. Uh, uh, dat, dat is inderdaad nog steeds rauw vlees. Een, een steek daar, uh, wat, wat, je, wat je hier gewoon kan kopen, is ook rauw vlees. Dus wordt wel nog steeds gegeten. Ja, de meeste mensen die weten wel wat over rauwe oesters. Die kennen ze wel en uh, een rauw ei kennen ze heel misschien. Een rauw ei is ook super lekker. maar als ik al een rauw ei eet, dan, dan heb ik al gelijk de week daarna een keelproblemen, maar het is wel lekker. En een uh, rauwe kip, hè? dat kent bijna helemaal. niemand kent dat. En dat zou wel een reden hebben omdat het te gevaarlijk is ofzo. Maar ik heb het één keer geproefd en het smaakt heel lekker. Dat, dat wel. Ja, dus, dus, uh, ja. Het is een beetje... Ja, ik, ik, ik ben best wel een rauw liefhebber, ja. uh, Rauwe tempeh en rauwe tofu eet ik ook best wel vaak. En dat, dat is totaal ongevaarlijk, want er zitten helemaal geen bacteriën in, hè. Dus dat vind ik ook lekker. En dan rauwe... Uh, wat, wat, wat, is dat voor, wat is dat voor vlees, als ik vragen mag? Oh, tempeh en uh, ja? tofu, hè. Uh, ik weet niet precies wat de hollandse ja. naam is. Maar wat dat, is dan, uh, dat zijn dan, zeg om. maar, uh, lichtelijk beschimmelde uh, sojabonen. En dan hebben ze daar een soort kaasje van gemaakt, en dat is dan tofu, tempeh. Ah, oh, oké. Okay. Ja, in okay. Rotterdam kom je het heel vaak tegen, omdat hier heel veel Indonesiërs wonen. En die, en die mm -hmm. maken er altijd uh, snacks, snacks van en zo, hè? dus die, daarom ken ik het ook te uh, In Indonesië is het heel populair, De zegt op zegt op de, op de chat, uh, is soja kaas, ja, dat is de, de beste vergelijking eigenlijk. Ja, ik, ik leg het een uh, beetje simpel uit. voor de Misschien voor een luisteraar die daar die anders helemaal niks van snapt. ja, wat tofu uh, is de, dat, dat wist ik toevallig. Maar van Tempe had ik nog nooit gehoord. Nou, tofu is, tofu is gemalen sojabonen. Dan, dan zeg maar, maken ze er eerst een papje van. En dat laten ze een week of twee staan. En dan krijg je mm. dus de tofu -kaas. En Tempe, dat is dan de, de hele boon. En, dat, en daar maken ze een blok, een blok van. En dat laat ze ja. een week staan. En dan heb je tempeh. Ik oh, tempe, okay. tempe, tempe vind tempeh persoonlijk wat lekkerder als tofu. zeg maar, maar dan, ja. okay. Je kan het in ieder geval niet bij de Albert Heijn kopen, tempeh. Dan moet je echt bij een biologische winkel zijn. Die hebben het meestal wel, maar bij Albert Heijn... Ja, die, die, die. De... die heb ja. Die door, het is een schild. Uh, uh, tempeh, dat is dan gemalen soja... En dat, ik weet niet, de, de, de smaak en de fut is er een beetje uit of zo. Dat, dat idee heb ik altijd. De... <laughs> ja, het is, uh, het is inderdaad. Ik, uh, uh, kijk, ik heb hier dan een biologische winkel om de hoek zitten. De, de, de, gek genoeg heet hij, de, is het een Jan de, is, heet hij de Jan de Vries omdat het gesticht is door een Nederlander. Uh, in de jaren 50, ja in de jaren 50 geloof ik. Uh, en daar verkopen ze dus inderdaad de stof voor. En ik had Ik zal eens een keer kijken of ik temper daar kan vinden. Ik denk wel dat ik denk het haast van wel. Maar goed, dat is inderdaad wel apart. Ja, ik kom nog uit de tijd uit 1980 uh, in Holland dat, uh, dat, uh, dat, dat biologische winkeltjes, ja, hadden een beetje een muffe uitstraling, en dat was namelijk uh, zo, omdat. Uh, omdat toen heel weinig mensen geïnteresseerd waren in biologisch. Uh, wat dus automatisch ja. ook weer betekende. Automatisch... Jammer eigenlijk, ik vind het zelf lekker, hè? Nee, maar wat in 1980 dus betekende. Dat als je een biologische winkel inging. dat alles bijna al een beetje overdatum was. omdat ze gewoon te weinig klanten hadden. Dus ze konden niet die winkel fris houden. En dat is dan wel veranderd. Want als je nu in 2010, uh, uh, 2014. een biologische winkel ingaat, ja, dat is gewoon hmm. beter dan een gemiddelde Albert Heijn, wat ze verkopen. Hè? Dus dan, ja, dat is gewoon beter. Ja, omdat er steeds... In 1980 had een biologisch winkel echt nog een muffe uitstraling. dan echt mensen die, die, die gingen dat dan uitproberen. En hmm. meestal kwamen ze geen tweede keer. Omdat, omdat... Alles was een beetje over datum. En dat was een beetje zo, zo ja, buffe, <lacht> een muffe uitstraling of zo. Ja, ik, ik begrijp wat je bedoelt. En, en, en nou is het allemaal hip en modern en, en dan gaat iedereen het uh, proberen. Ja, uh, het daardoor, omdat die winkel goed draait, dan kunnen ze ook hun producten veel beter vers houden. En dan wordt het al een heel ja, stuk interessanter. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar, maar voor klopt. mij is het dan alsnog uh, te duur hoor, biologisch. Ik heb er geen geld voor. Ja, of ik moet uh, 40 kilo afvallen, dan, uh, dan misschien dat dan nog uh, geld overal of zo. Maar, ja. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Het, het wordt nog steeds een beetje gezien als een, als een luxe, hè? dat het inderdaad nog steeds vrij, vrij goedkoop is. Ik bedoel, als je gaat, gaat vergelijken, als, je, als ik bij een natuurwinkel uh, eieren ga halen of, uh, of bij geen genoeg groenteboer verkoopt eieren... Dat is zijn allemaal ja, schaal ik... eieren. En of uh, uh, wat, wat ze noemen, free range uh, eggs. En de, dat, dat soort uh, eieren, dat, dat, uh, dat verkopen ze daar. Uh, terwijl ik dus in de supermarkt uh, legbatterij eieren kan kopen. Nou, ik, om eerlijk te zijn ik, uh, betaal ik liever toch, uh, to, toch die pond extra. Voor een betere, toch een, voor een betere smaak. Want je proeft het verschil al. Dat hebben nee, me, heb me we met... Uh, iedereen die, iedereen, met die, die, uh, iedereen die, die een beetje gevoel heeft en smaak... Ja, die, die weet gewoon... als je één keer een biologisch product koopt... dan weet je gewoon dat het beter, lekkerder, gezonder... dat, dat, dat snap je? Dat, dat, is ja. automatisch, dat is gewoon automatisch. Maar het is wel een opgave. Want voor dat duurder eten... dan moet je toch wel een baan hebben, vind ik. Want anders, anders kan je bijna niks kopen in zo'n winkel. Dan moet je echt gaan je nee. eten. Ja, dat is dan ook niet, uh, ook niet altijd, uh, altijd wat hoor. Uh, kijk, uh, ik, ik, ik heb dan, uh, dan, dan de mazzel. Uh, dan, dan de uh, de, de groenteboerm, hier om de hoek, uh, die is net zo duur als een supermarkt. Uh, voor het, uh, misschien zelfs goedkoper voor hetzelfde product. Dus ik, ik, doe, dus ik hoef denk ik maar fysiek wat meer moeite te doen, omdat ik dan meerdere winkels af moet. In plaats van. Nou, Eén winkel te gaan en, alles, uh, en daar alles te halen wat ik nodig heb. Dus ik, ik ben ja, dan wat ik meer tijd de... kwijt. Kijk, ze zeggen altijd, tijd is geld. Maar ja, ik heb dan toch zoiets dat, van, dat, dat heb ik er dan nog voor over. En zo heel oh. veel duurder is, uh, nou, ik, zoals ik zei, het is eerder goedkoper, af en toe. Uh, ja, niet in vergelijking met legbatterijeieren, maar in vergelijking met, met, met, met als ik eieren met eieren ga vergelijken. Dan is het bij de groenteboer goedkoper dan, dan in de supermarkt. Uh, ja hoor, maar dan uh, in mijn geval, kijk, ik rook de eerste, dat is heel duur. En ik drink ook graag en dat is ook wel duur. En dan, dan moet ik echt gaan kiezen van wil ik biologisch gaan eten of uh, stop ik met uh, drinken en uh, roken. En dan, dan wordt de keuze voor mij wel moeilijk hoor. Want ik vind... Dan kan ik me voorstellen dat de keuze wat lastig is. Ja. Ik denk dat heel veel mensen die keuze, toch, toch die keuze uh, een, keer, uh, een keer maken. Uh, maar je leeft, ook, uh, je leeft ook langer als je in de biologische uh, he? dat, dat is ook gewoon dat is gewoon echt waar hè? je leeft gewoon langer dus dan, dit ja, is de radio